De Australische acteur Barry Humphries is overleden. Hij werd beroemd door zijn personage Dame Edna. Kenmerkend voor haar waren het lila kapsel en de extravagante brillen. Ook in Nederland kwamen de shows met Dame Edna op televisie. Humphries was befaamd om zijn absurde gevoel voor humor en hij nam daarbij geen blad voor de mond. Ijdel gedrag prikte hij door. Barry Humphries was 89 jaar. De landelijke recherche heeft gisteren een neef van Ridouan Taghi gearresteerd. Dat melden verschillende media. Het gaat om de 29-jarige Anouar T. uit Utrecht. Hij werd al verdacht van het leiden van een criminele organisatie van autodieven. Ook zou hij auto's hebben geleverd. Die zijn gebruikt voor de moord op Dirk Wiersum. De advocaat van kroongetuigen Nabil B. Anouar T. wordt nu ook verdacht van drugshandel. Op grond hiervan is hij nu gearresteerd. Op de A2 in de buurt van Breukel is vanochtend een touringcar in brand gevlogen op een vluchtstrook. Alle passagiers konden op tijd wegkomen en zagen vanaf de andere kant van de vangrail hoe de bus helemaal uitbrandde. Uit voorzorg werd de A2 in beide richtingen afgesloten tussen Breukelen en Vinkeveen, Waardoor de Touringcar in brand vloog is niet duidelijk. Het weer vanuit het zuiden trekt regen naar het noorden. Het is 13 graden langs de kust in Zeeland tot 19 in het Noordoosten. Morgenochtend eerst op de meeste plaatsen droog. In de loop van de middag opnieuw regen. En het wordt dan ongeveer 15 graden.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 De vertraging is ruim een half uur. Je kunt omrijden via Hilversum over de A27 en de A1. Verder op de A10 een flinke file. Op de ring van Amsterdam is dat. Op de ring noord tussen Volendam en Amsterdam-Tuindorp. Daar is de vertraging ook een kwartier richting Zaanstad. Tot zover de verkeersinformatie. Zin in Zandvoort is zin in ZFM. ZFM. Met nu Zandvoort op zaterdag.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 Uh, Oké, okay. spannend. Spannend. En, maar ze staan nog helemaal in Sasseheim. Jeetje, echt, uh, ontdok... ja, ze moeten nog een heel eind. Uh... Ja, ze moeten nog een colleren in het weg. Maar, uh... Vanavond uh, in Haarlem, hè? Ja, vanavond. Uh, eens even kijken. Nou, we hebben het straks nog wel verder over de tijden... waar het uh, bloemenkorso uithangt. Nou, voetbal, tegen wie spelen we vandaag? We spelen vandaag tegen AMVE. Oh, en wat... Uh, wat ja, dat, dat zit, uh, zit tegen Amsterdam aan, uh, oh, okay. zeg maar. Oké, okay. nou leuk. Jan van der Lady gaat daarover...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 ...dan hebben we dit jaar nieuw... Uh, ...vroeger hadden we de rebus, maar die hebben we niet meer. Maar we vinden het heel erg leuk... ...als we veel uh, verklede... ...koning en koninginnetjes zien. Dus, en de mooist verklede koning of koningin... ...kan daarvoor ook een cadeaubond winnen. Okay. Dus kom je zelf eventjes showen... ...op het zeg maar ...bij het muziekpavillon tussen tien en half elf. En wie weet... Heb je wel, uh, ...word je wel het podium opgeroepen... ...door, uh, uh, door de, de burgemeester... ...tijdens de officiële opening. Door de burgemeester...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 Uh, nou, de markt is natuurlijk nog steeds bezig, want die duurt tot twee uur. Ja. Dan 12 uur beginnen de kinderen spelen tussen 12 en 4. Uh, dus dat is, is het behoorlijk lang. Maar het is ook altijd uh, van 12 tot 4 hartstikke druk. Dus uh, dat is altijd weer een groot succes.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 En uh, nou, geen regen en 5 mei, ook 13 graden. 1 millimeter regen wordt er voorspeld, ook 3 uh, bovenhoor ja, nou, nou is het en 60 procent. 5 mei is helemaal belachelijk ver, ja. want ik kan me nog herinneren, een week geleden dachten we allemaal dat dit 20 graden en, en strak, ja. uh, strak ja. blauw zou worden. Ja. Dus daar, daar, hou, daar, uh, daar focus ik me nog maar niet te veel op, nee, precies. maar we zien het wel. En um, um, we gaan er gewoon vanuit dat we weer goden ons gunstig gezin zijn... en anders vermaken we ons ook wel. Hoor. Die kinderen hebben er geen last van, hoor, die nee, kinderen spelen. Nee, nee, dat is waar. Nee, nee die gaan gewoon door, hè. Dat is uh, geweldig om te zien. Maar ja, uh... de markt is wel leuker als het droog is, kan ja. ik je vertellen. droog is belangrijk. Zeker, ja, hè? Tien jaar uh, Willem-Alexander trouwens.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 Geweldig. Hartstikke leuk. Nou, we wensen jou alvast hele fijne feestdagen in die, uh, in die zin. Uh, uh, en we gaan het meemaken wat voor weer het wordt en hoe gezellig het wordt. En dat is uh, nou, meestal wel ja, gegarandeerd. Ik, ik zie jullie vast wel ergens lopen in het dorp. Zeker Zo. wel. Oké, okay, Lena, veel succes. <laughs> Dankjewel, uh, Lana. En we gaan het uh, Koningslied uh, draaien. Het Koningslied van oh, dit jaar. Hartstikke goed. Oké, okay. okay. hoi hoi. Dag, Lana. Oh.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 A nos mundo enter porta u. Tur, traja, un Láganos por traja junto coopera yuda otro pa mayanos tur por viva mi cor Eso ay ay ay arriba arriba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 Koningslied 2023, Je, Reinaldo Zie je de Reynaldo Maduro. Nou, het is uh, half drie. Beno zit er klaar voor het weerbericht? Ja, nou even terug naar gisteren. Hè? Toen waren ze de code geel voor onweer, hè? Ja. En ik, uh, nou wij in Heemstede hadden wel te verstaan één donderklap. Wij hier ook. Één, en gelijk een partij Hagel. En uh, ja, dat is lekker. Ik ben natuurlijk ook volkstuinder. En dan, uh, dan denk je, oh, mijn bloesem, mijn bloesem, mijn kleine plantjes. En, uh, maar goed, uh, ik hoop dat het allemaal heeft overleefd. Dan gaan we vandaag, nou, het een beetje regenachtig is het voorlopig nog. Um, eens even kijken, 5 mm wordt verwacht in de middag. Dus de wind komt uit het westen, 2 bovenop. Um, maar 15% kans op zon. Uh, dan morgen 14 graden, 6 mm regen wordt er verwacht. De wind staat Zuid-Zuidwest, 5 boven. Woord. Dus het gaat waaien. 20% kans op zon. Een UV van 2.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 dus uh, wat dat betreft, uh, well, lekker volhouden met z'n allen. Oh ja, de zon komt op om half zeven ochtends. En gaat onder om acht minuten voor negen. En weet je ook uh, wanneer het app en vloed is? Nee, nee. nee dat, dat staat hier nou even niet. Nee, ja, dat, dat is weer jammer. Dat moet je even aanpassen aan de website. Rob. Ja, maar ja, op de, op de ZFM app, Z -app oh, kan je kan ook wel het een en ander vinden erover, oh, ja. Dus uh, helemaal goed, nou, we moeten het er even mee doen uh, met die uh, temperaturen. Ja, het blijft wel. Ja, in Spanje hebben ze bloedheet trouwens. Hoe zit daar oh, al bloed heen? Daar is het bloedheet. heet. Oh, dan? En het heel dan... erg uh, droog en uh, dergelijke. Ja, maar ja, nou, hier hebben we eigenlijk net. Uh,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 No, in full, the earth will repel. Into temptation, safe in the wide open arms of hell, we can go.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 Ja, oh, samen met de stoomstelling. Ja, zo is het een mooie kans om die, die, die oude locomotieven ja, vaker te laten rijden. want ja, Stilstand betekent ja. ook een stukje achteruitgang natuurlijk. En als laatste, het is heel veel werk om die stoomlocomotieven eigenlijk aan de praat te krijgen. Dat is, ja, uh, daar ja, zijn ze ja, nu al ja, mee begonnen.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 tot de volgende keer. Tot ziens aan boord van de stoomtrein. Ja, geweldig. Oké, okay, dankjewel. een goede reis alvast. Ja. Dankjewel ja, Martijn. Dankjewel. Oké, okay. okay. ja. dat was Martijn inderdaad. There's a train. There's a train.